Drie uur, Helene Ecker met het NOS-journaal. Op een feest in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam is vannacht een man neergeschoten. Volgens ooggetuigen werd hij bij een bar in zijn nek geraakt. Op de locatie werd het feest The Waterfront gehouden. Er waren volgens de Facebookpagina van de organisatie 800 kaartjes verkocht. De politie heeft de weg bij het museum afgesloten. In de Rotterdamse haven hebben hulpdiensten een lijk gevonden. Na een melding over een lichaam in het water werd een grote zoektocht gehouden in het potlekgebied. Met boten en vanaf de wal hebben de politie, brandweer en het havenbedrijf het gebied doorzocht. Daarop werd in het water een lichaam gevonden. Het is nog onduidelijk wie het is en hoe hij of zij in het water terecht is gekomen. Het gebied is afgezet voor onderzoek, meldt de politie. Het instorten van een brug in de Amerikaanse staat Washington is een wake-up call voor de hele Verenigde Staten. Dat heeft de voorzitter van de Amerikaanse Onderzoeksraad voor Veiligheid gezegd. Donderdag stortte een brug in op de autosnelweg Seattle-Vancouver. Daarbij vielen geen doden. Een vrachtauto botste tegen het stalen frame boven de brug. Toen de chauffeur in zijn achteruitkeekspiegel keek, zag hij de brug achter zich instorten. Het ongeluk met de brug uit 1955 zorgt voor discussie over de soms verouderde infrastructuur in de VS. Al eerder deden ingenieurs oproepen om meer in infrastructuur te investeren en bruggen te vernieuwen. Arjen Robben heeft Bayern München de eindzegen in de Champions League bezorgd. In de finale op Wembley maakte hij vlak voor tijd de winnende treffer. Bayern versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Arjen Robben is de twaalfde Nederlander die een doelpunt heeft gemaakt... in de finale van het belangrijkste Europese bekertoernooi. Feyenoord-Rinus Israël was de eerste. Hij scoorde in 1970 in de Europa Cup 1-finale tegen Inter Milaan. Het weer. Vannacht wordt het vanuit het noorden langzaam droog... maar in het zuidoosten houdt de regen aan tot ver in de ochtend. In de rest van het land is het dan droog met soms wat zon. Som. De middagtemperatuur wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Nachtbrakers. Frank van der Linden. Yes, goeiedag. Daar luisteren je naar, inderdaad. Radio 1, Nachtbrakers. En uh, Het is uh, een mooie dag. Het was, het was 25 mei natuurlijk, tot en met uh, 12 uur. En het was de bardag, uh, de sterfdag van onze voorzitter bij BNN. En dat was een, een uitje hadden we daarbij helemaal. Dus ik ben een beetje, beetje, beetje aan de ja, verrotte moeie kant. Maar hey, twee uur lang nu op de radio. Het wordt fantastisch, want uh, afgelopen week zat ik met een collega, uh, Koen, zat ik te kletsen. En hij vertelde mij echt doodleuk, een beetje nonchalant zelfs, dat hij elke week wel een boete krijgt. En dan een boete krijgt voor het niet kopen van een parkeerkaartje. En toen dacht ik, hey... Dan heb ik eigenlijk voor het laatst een boete gekregen. En het eerste wat mij te binnen schoot toen ik er een beetje over na ging denken... was zo'n stomme boete, ik kan er echt nog steeds boos over maken. Volgens mij heb je dat heel snel met boetes, hoor dat je, je daar echt boos over maakt. Dat je het altijd onterecht vindt, maar eigenlijk zit er altijd wel natuurlijk een kern van waarheid in. Maar op een gegeven moment uh, moest ik mijn licht laten maken van mijn fiets. En toen dacht ik, hé, hey, er is een fietsenmaker bij het station, dus dan fiets ik naar het station toe... Gewoon overdag. Het was gewoon, gewoon niet dat mijn licht nodig was. En dan doe ik dat voor mijn werk, dan, dan lever ik hem daarin... en dan kan ik hem daarna ophalen. Maar om bij de fietsenmaker te komen, moest ik over het Stationsplein. Voor Amsterdam Centraal heb je zo'n groot plein. En dan moest ik dus over, want ik kwam van, van de, de rechterkant... en ik moest helemaal naar de linkerkant. En ik wist, daar mag je niet fietsen. Dus heel braaf stepte ik. Dus dan weet je wel dat je zo half op je fiets zit... Zo een beetje zijdelings En dat je met je ene been zo, zo, zo stept. En dan gewoon met de andere benen wel een beetje zo op zit. En toen bijna bij de fietsenmaker... springt er plots zo ordehandhaver voor mijn fiets. En die zegt, jongeman, je mag hier niet fietsen. Dus ik zeg tegen de beste man, ja, dat weet ik. En daarom step ik ook. Dus ik wil er weer langs met mijn fiets. Want ik denk, geef me gewoon een beetje een waarschuwing. wil me er even op attenderen. Gaat hij zo over mijn voorwiel heen staan. En uh, die zegt, je krijgt een boete. Nou ja. Dan gaat het alweer een beetje koken. Maar na nou, wat gesteggels geeft die ordehandhaver dan uiteindelijk een boete voor me. En ik zag dat hij... Ik, ik, ik zat zo voor hem en hij zat zo... En ik zag dat hij een bedrag opschreef. En het leek alsof hij 17 euro opschreef. Dus ik denk, nou ja, zwa 17 euro, prima. Dan, uh, dan, dan, dan loop ik de volgende keer. Krijg ik die boete in mijn handen, staat er 70 euro. 70 euro! Voor steppen, terwijl ik... Nou ja, hoe dan ook, die bon was uitgeschreven. Ik kon er verder niets meer aan doen, maar 70 euro, hè. Wat is de laatste boete die jij hebt gekregen? 0800-121, bellen maar. 0800 1121. En uh, ja, dat is wel grappig. Eén van de meeste uh, voorkomende boetes is natuurlijk met hard rijden en met rood licht en noem maar op met je, met je auto. Maar één keer die daarnaast zit is eigenlijk wildplassen. En ik dacht, ach, in de, in de kader van het programma... kan ik wel even proef op de som nemen... of er een beetje gecontroleerd wordt op het wildplassen. Dan nou, luister maar. Het is uh, half één. Ik kom net uit de kroeg gerold. Ik moet enorm plassen. Ik ben vergeten te plassen binnen. Dus ja, dan doe je dat even buiten. Wildplassen. Er staat uh, 90 euro voor, boete. Ja. En uh, ik ben achter een soort bouwkeetje gaan staan. En uh, ik ga dus nu wildplassen. En hopen dat ik geen boete krijg. 90 euro. Vertorie, zeg maar 90 voor een kleine plasbeurt. Het, echt heel, het lucht enorm op als je even kan plassen. Als je biertjes hebt gedronken. Maar het zou me toch die 90 euro niet waard zijn. Volgens mij sta ik hier wel aardig goed. Wel langs de straat waar auto's rijden en fietsers. Ik zie nu koplampen ook om de hoek. Maar geen politieauto. Dus het laatste beetje eruit... Ja hoor... Nou, heb ik heb toch maar weer uh, even goed geplast en 90 euro gespaard. En geen boete gekregen. <laughs> ja, geen boete dus gisteravond uh, nadat ik de kroeg uitkwam gerold. Maar het zette me wel aan het denken. Want terwijl ik naar huis fiets, <laughs> bedenk ik me opeens dat ik natuurlijk helemaal geen licht op mijn fiets heb. Mijn fiets die staat altijd overal en nergens door Amsterdam. Dus dan valt hij wel eens om. Mijn voorlamp hangt er echt bij als een soort dood plantje. En mijn achterlampen. Ik weet niet eens of je het doet. Maar dat betekent dus ook weer <laughs> dat ik hier een boete kan oplopen. Nu ik over mijn programma ga denken... ...merk ik eigenlijk dat er heel veel dingen zijn... ...waar ik heel makkelijk een boete voor kan krijgen. Als er nu een lichtcontrole is... ...ben ik gewoon volgens mij 30 euro kwijt aan een, aan een boete voor geen licht op mijn fiets. Ik ga duimen dat er op de weg naar mijn huis geen fietscontrole is. Geen fietslichtcontrole is. En dan spaar ik weer 30 euro uit. Zit ik al op 90 euro. Gaat lekker. Maar ja, ook voor geen licht op mijn fiets dus geen boete. Wederom gelukkig. Maar voor wat voor vergrijpen heb jij wel, wel een boete gekregen. Dat je echt dacht van, oh, zoveel geld, zo zonde. 0800-1121. Wat een goede plaat dit, hè? The Clash Rock The Cash Bar. Ja, het, is een, uh, het is een onderwerp, maar ja, een boete. Wie heeft dat nog nooit... Iedereen heeft volgens mij in zijn leven wel een keer een boete gekregen. Ja, tenzij je twaalf of dertien bent. Maar dan mag ik hopen dat je slaapt. Het is elf minuten over drie. Je luistert naar Radio 1. BNN Nachtbrakers. En uh, <laughs> ja, wat voor boete heb jij gekregen? Je laatste boete, maar misschien ook wel je meest bizarre boete. Ben, goedenacht. Goedenacht. Uh, Frank, Ja. een vriendelijk goede wel, jong. Dankjewel, dankjewel. Wat voor, wat uh, voor rare boete heb jij nog openstaan? God, helemaal niks meer, ik heb ook betaald. Oh, wat was het? Wat was het voor boete? Nou, ik was in Heerenveen uh, en uh, er komt er, uh, iemand aan en het is niet de politie, hè, maar er was <laughs> om, uh, iemand zonder, uh, hoe noem je dat, een, een, een undercovertje. Oh, die was niet in uh, politietenu, maar die was gewoon met een oortje in waarschijnlijk. Maar gewoon normaal pak, maar wel een oortje in. Helemaal mooi. Ja. Eh, klaar. Nou, ik laat even zien en ik had nog twee dagen openstaan. Hè? Wacht, je gaat nu heel snel, hè? Je kwam dus, er kwam dus een undercover agent naar je toe en toen had je opeens ja, ja, twee ja, dagen ja, openstaan. Ja, maar van wat dan? Moest ik moest even mijn ding uh, laten zien, uh, de... de oh, hoe heet dat? Uh, de je identiteitskaart? Ja, hij, moest ja, hij moest weten van mij uh, uh, uh, wie of uh, wat. Mm hm Twee dagen. Maar wat had je dan gedaan? Waarom stonden er nog twee dagen open? een uh, plasje doen. Wildplassen? Uh, mm. Ja, die stonden open. Maar waarom had je die nooit betaald? Het is toch maar iets van 90 euro of zo? 160, beste man. Is het nu 160 euro alweer? <lacht> <lacht> wat een geld. <lacht> nou ja, en dan ga je mee, weet je wel, in de autootje. En ik mee anderhalve dag en toen was er flauw van. En toen kwam er een H.O.V.J., uh, Hulpe Officier van Justitie, ik zeg ik ga hem betalen. Ja. ja. Klaar. Dus je hebt, al, je, hebt wel, je hebt dus zowel een beetje in de cel gezeten als betaald? Ja. <laughs> een beetje dubbelop? Ja, ja, nee, nee. Nou zal ik jou zeggen, hm? nee. Want, want, want ik wou, ik zeg, uh, uh, ik moest tot middags. Vijf uur. Het was nou tien uur s morgens. Maar ik moest hem wel helemaal betalen. Ja. Nou ja. Nou ja. Maar je hebt hem uiteindelijk be betaald. Dus dat is nu, nu is het klaar. Nu ben je helemaal weer schoon. Schone lei. Ik heb helemaal niks meer nu. <laughs> Heel goed. Gelukkig. Dankjewel mag voor het ik bellen, je, Ben. Mag ik jou iets vragen? Tuurlijk, tuurlijk. Kun jij Anoukje er doorheen draaien? Of ik aan Noek even kan draaien? Ja. Welke? Bird. Nee. Ik ben daar helemaal klaar mee. Doe maar iets van Anouk. <laughs> Is goed Ben. Ik ga sowieso zo meteen een mooie Nederlandse vrouw Dat draaien. Dankjewel Janck. Dankjewel Nederland. Yes, doei. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo. Die Benny had een beetje stemmingswisselen, zeg. Maar eh, nu ga ik Anouk al helemaal niet draaien. En Birds al helemaal niet. Toch, Stefan, een slecht idee om, uh, om Birds te draaien, lijkt me, of niet? Hallo, ik hou uh, van voetbal en televisie van het Songfestival. <laughs> ja, ik vind het Songfestival ook heel leuk. Maar ik ben er nu wel helemaal klaar mee. Ik ben er ook klaar mee, sinds 2010 overigens al. Heel goed. Het uh, gaat over boetes vannacht hier op Radio 1 oh, in Nafrakes. Oh, oh, hou op, hou op, Vertel, hou op. vertel. Ik ben best een brave man eigenlijk en... Ik uh, loop op krukken toen. Oh, ja. Hoezo? Ik een uh, ongeluk gehad op mijn knie, dus ik moest even op krukken lopen. En ik. op uh, een van manier. Uh, werd ik betrokken bij een vechtpartij. opstootje opstoot eigenlijk meer. Hmm. En uh, als dan best wel naar de hoofdweg ergens. naar vak, vakbeleid, blitse bureau. Uh, ik kreeg een. Uh, boete voor onnodige aanwezigheid. <lacht> ja. Terwijl jij daar strompelend langs ging met je krukken en er was dus een vechtpartij? Ik zit daar op krukken, ik werd een beetje bij betrokken, dus ik probeerde een paar knappen af te leren met een kruk en de politie die schrijft vloog in en uh, ik werd op de gele print geslingerd voor onnodige aanwezigheid. Ja. <laughs> en hoeveel Wat kost dat? dat? Wat zegt u? Hoeveel kost dat wel niet? Nou ik heb het voor laten komen, of zo nou, als zover, zover. zover. te komen voor laten komen, nou, als het en uiteindelijk heeft, uh, is het gesepreneerd. Ja. Dus ik heb niet hoeveel betaald. Want het is natuurlijk ook een argument van niks. Kan je al stond van Stronkvoort wel... Uh, Stronkvoort is een legaar van nodig aanwezig. Wat is dan nodig aanwezig? Leggen we dat eens uit? Dat is echt belachelijk. Maar die politie ging er dus vanuit dat jij er een beetje bij betrokken was... of dat jij een sensatiezoeker was. En daardoor kreeg je een boete in eerste instantie. Nou, een boete... Een, nou, waar het ze uitging, weet ik niet. Het is nu nooit medegedeeld. Alleen uh, onnodig aanwezig, dat is natuurlijk geen argument om een boete te geven. Het rijden, geen nee. luchtfiets, wilposten, er allemaal dingen die aanwezigbaar zijn. Maar onnodig aanwezig. Die je kan jezelf je zelf toch niet wegdoen, Het is onnodig aanwezig. <laughs> ja, maar dat is toch ook, je kan toch niet in één keer zo hup, wegwezen als er iets gebeurt? Daar kan jij toch niks aan doen? Nee, dat is koekelood. Oh, maar goed dat je het voor hebt laten komen hoor. En dat je niet, ja, uh... ja, ja, ja, ja, ik was ook uh, niet te spreken over de hele actie. Niet. Nee, dat begrijp ik. Nou, een raar verhaal, Stefan, maar ik ben blij dat het goed is afgelopen. Ja, goed. Uh, met ik knie wel gelukkig en uh, met die ja. zaak ook. Maar ik vond het wel een beetje, ja, een beetje grappig om nog te gaan wezen, want... What the fuck? Ik nog bedoel hoe jij voor de politie staat. Ja, raar. Heel raar. Dankjewel voor het bellen, Stefan. Is goed. Fijne nacht. Is gelijk. Doeg. Nee, ja, echt voor de raarste, de raarste dingen kan je boetes krijgen. Zo hoor je maar weer. Zoals Stefan. Nog even naar Calet. Calet, goeienacht. Goeienacht. Je zit in de auto. Heb je uh, je gordel om? Ja. ja heb je handsfree zetje? Ja, dat ook. Doen je lichten het allemaal? Sorry? Doen al je lichten Je voor- en je achterlichten? Ja, ja, gelukkig wel. Ik nu altijd goed, voordat ik... Uh, en heb je je papieren ook bij je? Nou, dat is de vraag of ik die bij heb. <lacht> ja, die heb ik ook inderdaad bij me. Dan nou, kan je nu niks overkomen. Maar je hebt wel eens gezeik gehad, toch, met je auto en boetes? Jazeker. Ik heb vorige week een boete gekregen van 390 euro. 390 euro? Wat heb je in hemelsnaam uitgesproken? Ach, uh, mijn auto was twee dagen niet verzekerd, omdat die automatisch in het gasroon was niet gelukt. Ja. En daardoor heb ik meteen een boete van 390 euro gekregen. Dus je hebt, omdat je auto twee dagen niet verzekerd was... door een fout die buiten je omging... Heb je, een, heb je een boete gekregen omdat hij dus niet verzekerd was. Want dat is verplicht in Nederland, hè? Absoluut, ja. ja. Oh, maar heb je dat nog proberen ja. aan te vechten, of niet? Ja, ja, zeker. Ik heb een verdwaring uh, gediend. Dus ik hoop op een positieve reactie van hem. Oh. En? Ja, uh, ik wacht er nog. <laughs> <laughs> ja. Ah, dat is wel echt een klote boete, inderdaad. Iets waar je helemaal niks aan kan doen. Ja, absoluut. Voor een student vooral. Voor mij is het een man Ja, 390 euro, zeg. Pff, kan ja, het, daar ben je mooi klaar echt mee, echt. zeg? Ik denk het weten. Nou weten. Ja, Rijd nu voorzichtig hè. Zorg dat je niet nog meer, uh, meer boetes op de hals haalt. Zal ik doen. Zo? En uh, blijf lekker luisteren naar Radio 1. En dat mag altijd. Er staat geen boete op. Dat zal ik zeker doen. Dankjewel voor het bellen. Avond. Yes! Bedankt voor je mooie verhaal, Dankjewel. Oké. Okay. Fijne nacht. En gelijk, staan. Doeg. 0801121, wat voor boetes heb jij gehad en wat is je laatste boete, bijvoorbeeld? 0801121. Dit is Hurricane. Everywhere I go, no matter where I stay, it's gonna be a storm, down yeah, When the pressure drops, the birds are singing stars It's gonna be a storm down. Yeah, you better back away. I lay you down like a hurricane. It feels so good when you say my name. I lay you down like a hurricane. Mm -hmm. It's time to go. Don't. Dat is nog eens even een goede plaat. En ja, misschien een nieuwe ook wel, mag ik dat zeggen? Mattia Joy Bradley met Hurricane. Elke week uh, ga ik uh, eventjes naar mijn vrienden in de bar. Dat zijn mijn vrienden en collega's van BNN en die zitten in de bar. En zeker nu, want het BNN-uitje is bezig. En dan praten ze over het onderwerp van vannacht. En uh, nou ja, dat is uh, het onderwerp boetes. Oh-oh. Ik weet nog wel echt, mijn, mijn eerste en laatste wildplasboete... Dat was, ik stond echt midden op het spui in Amsterdam. Stond ik tegen, maar ik stond wel eens tegen een boom. Dus ik dacht, nou, dat kan wel. En ik neem van me, nou, ah, koep politie. Ja, ik zie, ja, grappig, grappig. En toen stond hij naast me. Dan voel je je zo dom. Maar dat was ook is zo... wel de stomste plek waar je kan gaan wilden. Ja, midden, midden op, op het, het spui. Maar wel eens, ik dacht tegen een boom. Dat is toch niemand verkeerd. Dat het tegen een auto is ja. of zo. Die als die ze... agent kwam, was je nog bezig? Ja, zij, zij riep, want hij liep, kwam achter me aan. En ik dacht dat ze me gewoon liep te fucken. Omdat ik gewoon, zodat ik, ik snel ging stoppen. Maar dat is duur, jongen. Ja, 90 euro. We ja. een een boom pissen. Dat vind ik echt heel heftig. Ik had eens dus ooit in het centrum van Maastricht... gingen wij eens tegen, in, we tegen een kerk aan te staan pissen. En we liepen weer door. En de broek zat al lang weer dicht. En we liepen al echt een, een straat verder. En toen kwam de Maastrichtse politie. En die keek naar de camera. Ja, zijn het deze jongens? <lacht> dus die, hadden gewoon op afstand dat ze contact met uh, iemand die de videocamera staat te bekijken. Zo blij. En uh, dat was het ook nog zo van... Uh, ik zei, ja, dat was ik. Nee, nee, nee. E eerst vragen wie het was. Ik zeg, ja, dat was ik. Je kan mij die boete geven. Nee, nee, nee. Was het deze? Nee. Deze? Nee. Was hij het? Ja, ik zeg, ja, ik, ik ben het. Ja, ja, ik dacht, ik deel mijn wildplaservaring ook even. Ik ben één keer beboet ook. En dat was op de dag dat ik afstudeerde. En toen was ik heel blij. En uh, ik was heel, heel erg dronken. Ik stond... Uh, het gekke was dat ik naast een urinoir stond... tegen een geever <lacht> En uh, toen kwam er ook een agent inderdaad... met zo'n barse stem. Dat doen alleen honden, jongeman. <laughs> ja, ja, ja, ja. Echt zo belerend, is belerend. Ja. Hij is ook wel een punt. Het is ook niet zo handig. Zeker niet als er, hij zegt. Jij ja, staat naast een uur. Zei, ja, zo. Ik was helemaal, maar ik was zo blij. Dan gaf hij me een bekeuring. En toen zei hij. echt niet meer doen. Zei, ik maak me niet uit. Ik ben of, Ik ben helemaal blij, man. En het was, Nou ja. Het was, uh, ik heb hem met liefde betaald. Maar kijk, keek een beetje beteuters. Het had niet echt het effect dat hij wilde. Maar bijvoorbeeld in Finland. krijg je dus een boete naar uh, hoogte van je salaris. En toen had de, de eigenaar van Nokia die had oh, ja. uh, hard, hard gereden op zijn motor. Ja, maar echt iets van 25 kilometer te hard gereden. En die kreeg een boete van 180.000 euro. <laughs> maar daar ben ik dus heel erg voor. Ja, sowieso. Dus John de Mol die kan gewoon hard rijden wat hij wil. Uh, ja, oh god. Uh, Afro Jack Ja, He? ja. Een vrienden ja, nou, van me die, die hadden als bijbaantje... Uh, waren ze chauffeur voor mensen. Voor belangrijke mensen die dus een chauffeur kunnen betalen. Maar die zeiden ook gewoon... Eh, uh, linkerrijbaan, 160. Uh, ik ben belangrijker dan die boete. Ja, maar dat is inderdaad... Dat is, maar dat is, dan niet, uh, ja, dat is ook een soort van verhevenheid, maar ook gewoon een afweging. Van, ja. En is toch nog vaak in het buitenland 3 euro, 2 euro voor de agent... Ja, ja, ja. één voor de oh, staat. Dat heb ik een keer in Marokko gehad, Rek met de fiets in de Sahara. Maar echt, was wel op een weg, maar echt, er was niets. Echt niets, niets, niets. En we rijden over een zandduin. En er staat een agent, ja, stop, u reed te hard. En wij zo, ja. achter ons ja. kijken, achter ons niets. En we kwamen ook nog om de hoek. Dus die man had ons niet eens aan kunnen zien komen. Hij zei, ja, er spelen hier kinderen. En er uh, had wel eentje geschept kunnen worden. En wij kijken nog een keer om ons heen, en zo. Hoe? Waar? Maar ja, mijn, mijn Frans is niet zo goed. En we begonnen tegen te stribbelen, want het was echt een maandsalaris aan, aan boete... die natuurlijk nooit enig politiebureau ging halen. En toen begon hij echt... Uh, toen greep hij naar zijn pistool en toen zei hij, ja, ik zal uh, werden, dan neem ik jullie mee naar het politiebureau... en dan vinden ze wieten jullie kofferbak. Dus daar hebben we uiteindelijk 20 euro van gemaakt. Ja. Het lijkt als iets handiger dan uh, nu nog in die cel zitten. Boetes, je kan ze op allerlei manieren krijgen, johan, mijn vriendin in de Boyd's Bar. Wat is jouw laatste boete? 0801121. En dan, uh, dan, kan je, dan kom je hier in de uitzending. Dan ga ik even naar, naar Jacob. Jacob, nacht. Een hele goede nacht. Een boete. Een boete. Dat is, dat is nooit leuk natuurlijk, maar, maar jij hebt wel weer een bijzonder verhaal erbij, hè? Ah ja, dat klopt, ja. Het is een beetje raar eigenlijk om te zeggen. Maar uh, ik stond dus voor de rood, zeg maar. En voor mij stond een uh, auto. Uh, waar je gewoon les kunt nemen, zeg maar, zo'n lesauto. Ja, met zo'n L op het dak en zo. Ja, ja, ja, ja, ja inderdaad, ja. En uh, nou, op een gegeven moment gewoon uh, Groen, die rijdt gewoon uh, door, of die, die geeft gas, zeg maar, om door te rijden. Mm -hmm. Dus ja, ik natuurlijk achteraan. En in één keer, ja, niet, ja er is er nog geen... Uh, 7 meter verdroop, 5 meter verdroop, dan, dan, dan uh, sloeg het af waarschijnlijk. Dan stop hij gewoon in één keer. <laughs> dat gebeurt ja, zo dan... vaak bij lesauto's, hè, dat ze optrekken. Ja, inderdaad, ja, <laughs> ja. en dan stop je het ook natuurlijk, weet je. <laughs> ja. En uh, op een gegeven moment, uh, ja, na een uh, weet ik, 20 seconden of zo, dus dan start hij weer en dan rijd je door. Ja, dan rijd je gewoon achteraan. En dan uh, geef ik gas en dan ze, in één keer er flits van achteren. Ik dacht, nou ja, ik weet toch niks aan doen eigenlijk, joh. Ik zag niet eens, gewoon, ik kon niet eens meer zien of het nou groen of rood was, joh. Maar zat je zo dicht op, de, op, de, op die lesauto dan, dat je niet meer omhoog zo naar het stoplicht kon kijken? Nee, toen die stopte, zeg maar. Kijk, je verwacht natuurlijk niet dat hij zo in de auto gaat stoppen natuurlijk, nee. als je gewoon uh, wegrijdt. En op een gegeven moment, dan stopt hij, zeg maar. En dan, ja, dan stop je ook natuurlijk vlak, ja, vlak achter, zeg maar. Die, niet zo dat ik dan op de bumper, zeg maar, zat of zo, maar er uh, zat wel misschien een half meter tussen, of misschien een meter zelfs. Maar uh, ja, dan stop je zeg maar van ja, ga je nog doorrijden of wat ga je doen? Want die verwacht niet dat ik natuurlijk, dat de uh, auto die net weer trekt, zeg maar. Dat hij dan in één keer weer gaat stoppen voor je. En toen werd je geflitst. En toen werd ik geflitst, ja. En uh, toen heb ik dan geprobeerd om uh, aan te vechten. Ja. En uh, toen kwamen ze in één keer met de verhaal van ja, wat voor auto was het dan? En dan moest ik, moest ik de kenteken noteren en zo. Zeg, daar was ik toch helemaal niet eens meer bij hoor. Ik weet wel dat, dat, dat bijvoorbeeld gewoon, ja, wat voor kleur dat was, zeg maar. En wat. Uh, ja, wat ongeveer nog erbij stond, zeg maar. Maar echte autokentekens enzovoort enzovoort, zeg maar, wiskeren. Had je helemaal niet aan gedacht, natuurlijk, toen? Ja, nee, dat, die staat niet bij stil, zeg maar, dat, dat, dat zoiets kan gebeuren. Ik dacht, ja, dat, ik ga gewoon vertellen hoe het is gegaan. En dan moet het gewoon uh, voldoende zijn. Ik had zelfs gewoon nog uh, in uh, zo'n bezwaarschuwing, zeg maar, vermeld. Dat ik dan uh, bereid was om, uh, als ze daar de camera, zeg maar, hangen. zeg ja, draai ik de cameraburten terug. En als is daar de kosten kostendaal ja, verbonden. <laughs> En heb ik er niet gelijk, dan, dan ga ik er gewoon die kosten betalen. En hoeveel, wa hoeveel, was, hoeveel was de boete? 240 euro. 240 euro. Ja. Oh, oh, oh, wat wordt veel geld. Ja, wat, wat doe je daaraan? Het oh. kan gewoon echt iedereen overkomen. En dan zat ik jullie te luisteren. En ik had echt zoiets van, nou weet je ik ga gewoon even bellen. Dat voor de mensen die zoiets gewoon gaat overkomen... ga alsjeblieft over informatie gewoon uh, om te houden van die auto, van die lesauto. Ja, heel goed. Even een even een beetje... misschien... Ja, ja misschien dat het gaat helpen. Weet je, bij of een het, tip naar de, de luisteraars toe is dit. Een tip ja, naar de luisteraars. E e echt, ja, echt, ja. Vandaar dat ik het e eigenlijk gewoon bedoel. Heel het goed. Om als een tip zeg maar uh, mee te geven. Ja. Oh, wat, een, wat een klote boete. 240 euro zeg. Ja, en oh. ik had het wel moeten betalen, helaas. Maar <laughs> nu heb ik echt zoiets van. ja, dan, dan, De rest hoeft het niet meer te betalen. Dus ik kan het beter even. Uh, beter opletten. Ja, ja. Dankjewel voor je verhaal, Jacob. Oké, okay, nou graag dank. En een fijne, fijne nacht fijn. nog, hè. Even auto nou de kudde. Ja, rij voorzichtig. Zal ik doen. Hoi, hoi. Ja, boetes op allerlei manieren. Jos, hoe, hoe, hoe zag jouw boete eruit? Jouw laatste boete? Uh, mijn. Uh, nou, goeie avond. Uh, uh, mijn uh, laatste boete, uh, die, uh, dat was ook uh, tot nu toe mijn uh, enige boete. Echt, hoe oud ben je? Uh, 54. En het is je eerste boete ooit? Uh, ja. ja, een verkeersboete toevallig. Een andere boete kan ik me ook niet herinneren. Uh, Knap hoor. Die, uh, die was uh, tijdens uh, mijn werk in mm -hmm. 2006. Ja, ik, uh, ik kan precies ook zeggen de datum: <laughs> 4 augustus 2006. Ik uh, reed voor mijn werk toen op een uh, En uh, Ja, ik. Uh, uh, ik doe uh, postbezorg en ik uh, dacht een kortsluitende route gevonden te hebben naar uh, mijn werk. En uh, ik reed dus uh, over een uh, bruggetje in uh, Maastricht, over de Jeker. En van, uh, van de kant van, uh, waar ik kwam stond nergens uh, iets uh, aangegeven dat ik daar uh, niet overheen mocht rijden. Maar van de andere kant stond wel een boord. En uh, daar stonden ook twee uh, handhavers. Oh, die stond aan de andere kant van de brug waar wel dat bord stond. Ja, en uh, ik heb nog geprobeerd om uh, die boete aan te vechten. En uh, ja, maar die moesten natuurlijk uh, een kwotum uh, halen. Het had totaal geen uh, zin om er uh, tegenin te gaan. Uiteindelijk uh, 50 euro uh, ja, als boete gekregen. En uh, nou, uh, ik vind het uh, bedrag niet eens zo uh, heel... Nee, goed. valt me ook wel mee. Wat? Nee, maar um, als het uh, terecht is, zeg ik. Uh, ja, had je maar niet zo stom moeten zijn. Uh, ja, als ik door het uh, rood rijd en ik krijg daar een boete voor, ja, neem ik dat uh, risico. Ja, betaal ik het gewoon. Maar als uh, van de kant waar ik uh, kom helemaal niks had uh, aangegeven dat dat niet mag, uh, dan uh, zeg ik. Ja, is 50 euro toch uh, veel geld. Ja, je bent zo uh, aan de andere kant stond uh, op zo'n onderbord. Ja, uh, fietsen toegestaan, uh, uh, snor aan brommen uh, is verboden. Uh, nou ja, uh, goed, een spartemat, daar kun je mee fietsen, een spartaat. daar kun je ook uh, mee brommen. Zij werden er gewoon van uitgegaan dat ik daar uh, al brommend overheen was gegaan. Maar dat was je ook toch? Uh, nee, ik was dus met de... <lacht> nee, <lacht> nee <lacht> niet dus... <lacht> Dat, uh, dat was het uh, vervelende net. Oh, je ja, had ook nog gefietst op, de, op, de, op die ja, bromfiets. Ja, maar um, ik heb gezegd, voel nou aan uh, die uitlaat, dat ding is helemaal koud. Aha. Nee, dat wilden ze niet. Ja, ze, ze hadden hun vingers verbrand uh, als het wel zo was. Maar uh, ik zei, voel, uh, voel nou dat ding is uh, koud. Ik kan bewijzen dat ik hier helemaal niet heb uh, zitten brommen. Ja, je kunt hiermee brommen, dus we gaan ervan uit uh, dat je in overtreding bent. Nou. nou, ze zeiden nog, uh, je kunt het aanvechten, ja. maar dan moet je naar Utrecht. Maar dan, als ik in het uh, ongelijk uh, gesteld word, ja, dan. Dan uh, moet je al die kosten betalen, hè? Dan moet je uh, die 50 euro toch betalen en je, uh, je bent uh, ook je reiskosten kwijt. En uh, ja, dat uh, vond ik het ook, ook eigenlijk ook niet waar. Maar en, toch knap uh, Jos dat je maar één boete in je leven hebt gehad. En dan ook uh, nog maar van 50 ja, ik, euro. Ik moet er een beetje Ik ook. Doe voorzichtig als je de weg op gaat, weer. Ja, dankjewel. En niet wild plassen en zo. En uh, openbare oh, dronkenschap. Dat, uh, en... dat zal ik uh, ook, eh, ook niet heel erg ook doen. <laughs> heel goed, ik hou je eraan. Oh. Dankjewel voor het bellen, Jos. Ik okay, het uh, graag gedaan. Dank. Fijne ja. nacht. Jo. <laughs> <laughs> Zo zie je maar, ben je 54, heb je één keer een boete gehad. Wat is jouw laatste boete? 0800-1121. Het is een gratis nummer, dus ook al heb je heel veel boetes moeten betalen, kan je hier al nog naar bellen. Dit kost je echt helemaal niks. Uh, Stefan, goeienacht. Stefan? Stefan, ja. Ja, dat ben jij. Ik sliep ook alweer, maar uh, ik ben er bij, hoor. Heel goed. Kan ik beginnen? Ja, wat is jouw laatste boete geweest? Maar uh, ja, ik, uh, ik heb boete genoeg gehad. Maar ik had, uh, in dit geval heb ik geen boete, maar wel een leuk verhaaltje. Oh, maar ik heb het eigenlijk over boetes. En ook wel over leuke verhalen daaromheen, maar. Ja, nou, kijk, eens vertellen of niet. Nou ja, ik wil graag je boeteverhaal eigenlijk wel horen. Nou ja, ik, ik heb me vaak aangehouden. Ik heb ook wel boetes gehad, maar dat, dat, dat vind ik zo vanzelfsprekend. Maar, maar Wat voor vind... boetes dan? Ik vind dat je met de auto rijdt en, je, en ze hou je aan, en dan, dat je dan uh, geen, uh, onder die boete uit kunt praten, uh, dat, dat vind ik veel beter. Uh, dat vind ik veel een veel mooi verhaal. He, maar hoe heb je dan onder een boete vandaag gepraat? Nou, ik, uh, ik, ik, reed, met, ik reed met een achteromwagen en uh, ik had de wagen vol met ijzer. En uh, kwam er kwam een politiewagen aan, die, die remde vlak voor mijn wagen. Nou, ik had daar door moeten, helemaal fijn. Ik remde toch dat ik stond stil. Ja. En. Uh, Wacht maar even af, wacht maar even af. Ja, maar ik, eh, ik moet verder. Er kwam er weer een politiewagen. Die kwam uh, bij mij achterop. En uh, die kwam erbij. Nou, fijn. En toen, toen kwam er, uh, een politie bij mij naast op een zitting. En ik moest van beetje zwaar weer erachter toe. Daar hebben we de Weenbrug, uh, bij de haven enzovoort. En dan kwam ik daar. En de commissie en de hele uh, komt er aan omheen. En rennen. Eerst met, uh, met, met zo'n apparaat bij de voeten... Nou, ja. dat konden ze niet goed zien. Toen dat apparaat op ramen, konden ze we ook weer niet goed zien. Maar wat ging? Als... Wat, wou, wacht even, wat voor apparaat deden ze op je ramen en op je rem? Ja, ja, ja die politie heeft een apparatuur. Daar zetten naast, ze naast je voet rem in de wagen. En dan kunnen ze zien hoe, hoe, hoe, of die wagen wel goed remt. Oh, zo. We gezien, even en, je vrachtwagen je dat testen. En zeiden, nou, je moet nog een keer remmen. Nou, toen gaan ze het apparaat met mij op een gezet. En weer remmen. Nou, fijn... Uh, ik wist het nog niet, hadden we twee keer controleerd. Hij zei, je moet nog één keer remmen. Ik zei, ik rem nooit weer. Ja, je moet wel remmen. Ik zei, ik rem niet weer. Ik zei, weet je wat? Ik zei, ik schrijf wel een briefje dat jij eigenaar had voor die wagen... ...en als je mij even naar de busstation brengt en daar, daar, daar, daar kan ik naar en dan kan ik naar dijk ...en dan kan degene die jou betaalt, mij ook betalen. Ja, hij zei, maar geen spoedjes? Nee, ik zei, geen spoedjes. Ik zei, dat weet ik echt. Ik zei, ik rem niet weer. Die wagen is van jou, of uh, ik ga er verder. Nou, er waren een stukken wachtpolitie, uh, uh, zo is het zo En je begon wat te lachen, inderdaad. Of laatst, vindt, nou, zei je vet, nou, rij maar door. Nou, eens dus heb ik dan wel een stuk wat van die aanrijdingen gehad. Ik, ik heb er wat in praten. met Ik had een, een waring die was te gaan. Nou, wel. Oh. Hij, hij controleerde. Die, waren, die had veel te ver uit, uit, uitsteekselde ja, had ik een... allemaal uh, van die sparrenbomen binnen binnenwagen. Je had op waren, je vrachtwagen, waren... je gaat heel snel, Steffen, dus ik probeer het af en toe nog even een beetje. Je had op je vrachtwagen uh, uh, lange bomen en die staken uit. Ja, van beestjes zwaar. die staken uit. En ik moest naar, naar een uh, mildzorzaak van Van. In, in, in, in, in, in de Rijenwoud. Oh, dat kan ik allemaal niet hoor. Maar dat. Uh, nee, maar dat doet er eens toe. Maar ze aan. eraan. Ik, ik was te lang. Ik, ik, ik stak wel een meter of drie, vier, dat ik te lang was, stak ik uit. Ik had er nog zo'n groot, euh, zo, zo, zo, zo, groot bad achteraan. Maar het gaf allemaal niks. Hij zei, op de bom. Nou, feit. Ook op een wijsbrug in de in, in, in, in Heerenveen, bij de spelen Nou, uh, alles was goed, maar ik was te lang. Ja. Hij zei, de papieren komen, controleren Nou, ik stond naar te wagen. Hij zei, je ver zit er niet in. Ja, hij zei, je staat er wel in. Ja, ik zei, dat zit er niet in. Nou, ik zei, maar hoe kun je nu de papieren buiten de wagen controleren? Dan moet je in de wagen doen over afgesloten gedeelte. Ik zei, ik weet zeker dat het veel naar in was. Ja, ik zei, wacht even. Euh, of ik zei, wacht even. Ik pak, ik ga de een fotostel in de wagen. Dat ik zei, ik pak een fotostel. En hij werd er met de taakje eraf. En ik, ik knipte, toen draait ze hun gezicht om. Ah, ik zei, dat is een dat je gezicht om draait. Ik zei, dat kan je het volgende recht zien. Ja, huppakee. Ja. Ik wist dat je daar bent. Ik heb er nooit wat van gehoord. Weet maar je zo. hebt veel boetes natuurlijk als je op de weg zit. Hè? Dan uh, krijg je veel Sorry? boetes. Je, krijg, je krijgt veel boetes als je veel op de weg zit. Ik kreeg. Veel ik, boetes. Omdat ik te lang was. Ja, maar dat soort dingen als je veel op de weg zit. Want daar zijn natuurlijk veel overtredingen die je kan maken. Dus dan heb, dan heb je veel boetes gekregen. Hé, hey, ik, ik kom er altijd onderweg. Op, op ik, ik praat er altijd uit. Ja, het eten, tuurlijk, maar dan heb je altijd wel veel hommels aan je aan je wagen. Dan, gaan, dan moet je altijd inderdaad of te praten. Ik kreeg schulden kreeg ik, omdat ik omdat ik de belasting niet betaald had. Nee, maar dat is ook terecht toch eigenlijk, als je gewoon je belasting niet betaalt. Maar ja. die heb ik met open ogen gepraat. Ik moest ik moest door naar daarbenedoor naar die vanwege de de en belasting. En ik kwam naar een kantoortje... Ik zei tegen die meneer, ik heb eigenlijk wat een beetje medelijden met je. Hoe nou? Zei, hoe, hoe? Nou, ik zei, je hebt alleen de koningin op je, je kamer en anders niks. Dan zit je daar de hele dag. <laughs> ik zei, jongen, jongen, jongen, de, je bent een klagen. <laughs> ja. Maar ik zei, je hebt altijd de belasting betaald en nog één keer niet. Ik zei, nou, je kunt het allemaal controleren. Uh, uh, uh, uh, we hebben het één keer vergeten. En dan krijg ik 1200 uh, uh, uh, uh, op, uh, op een condo. Veel geld. Ja, hij zei het, uh, we zaten wel in bezien. Maar ik, ik, ik, ik, ik heb het nooit hoeven te banalen. Dat heb je goed gedaan, Stefan. Dankjewel ja. voor het bellen. En uh, ja. blijf lekker luisteren nog, hè? Ja, ik blijf lekker luisteren. Maar heb ik nou een uitzending gezeten? Ja, de niet. hele tijd al. Dankjewel voor het bellen, Stefan. Dit zijn de Doors. Oh, show me the way to the next whiskey bar. Why? Oh, don't ask why Show me the way to the next whiskey bar Oh, don't ask why Oh, don't ask why For if we don't find the next whiskey bar I tell you we must die I tell you we must die I tell you, I tell you Yeah, you show Wat een leuk liedje. De Alabama Song en dan tussen haakjes Whiskey Bar van de Doors. En die draai ik natuurlijk omdat uh, ja, begin van deze week uh, dinsdag de uh, medeoprichter en toetsenist van de Doors Ray Manzarek op 74-jarige leeftijd is overleden. En als je vaker naar dit programma luistert weet je dat ik echt immens fan ben van de Doors. Ik heb zelfs een uh, hele tatoeage op mijn rechterbovenarm van, uh, van muziek van de Doors. Dus daarom, ja, het kon niet, ik, ik kon niet ontbreken deze uitzending van Nachtbrakers. Goedenacht, daar luister je dus naar de nachtbrakers. En het gaat over boetes. En uh, daarover kan je inbellen over jouw laatste boete 0801121. En ja, en boetes heb je in alle soorten en maten. En een tijdje terug schreef columniste Eva Hoeken een column in het Weekend Magazine van Het Parool... over hoe haar fiets werd weggenomen door de gemeente. En het hele avontuur en de hele romslomp daarna... En uh, ja, ik moet, ik moet, wil ik haar daar natuurlijk even over bellen. En dat mocht zo midden in de nacht. Kwart voor vier, Eva, goeienacht. Goeienacht. Ja, dat hele fietsavontuur. Jij hebt er uh, twee weken geleden een column over geschreven... in, uh, in de PS van Parole, dat is de, de weekendbijlage. En dan ging je helemaal los over dat jouw fiets was weggehaald... en dat je daar dus een boete voor moest betalen... om hem eigenlijk als het ware terug te kopen. Ja, precies. Het geldt volgens mij niet echt als een boete. Het is gewoon zeg maar, de administratiekosten en de, de, de gedane moeite die zij hebben gedaan dan... om je fiets uh, in een kar te laden en mee naar, een, uh, naar de haven te nemen. Ja, en goed. ze daar, de, de, daar op te slaan. Ja, want die haven is dan ook nog helemaal aan de... Nou ja, je ging dus helemaal los in je column en eh, je was er echt boos over. Want wat, wat is er precies gebeurd? Nou ja, kijk, punt is, je, je doet het zelf. Dus je kan niet eens echt boos zijn. Want ze gaan natuurlijk niet een fiets meenemen uh, die gewoon goed geparkeerd staat. Dus je hebt De fout ligt altijd bij jezelf. Dus dat realiseer je. Bij dus met elke boete, maar, denk ik, toch wel? Precies, precies. Ja. Alleen vervolgens moet je zo laten de je zo ongelooflijk bloeden... dat je echt denkt van, nou, dit, dit, dit is buitenproportioneel. Wat was er nou gebeurd? Ik had de dag voor koningin, had ik mijn fiets in de, uh, uh, de fietsflat op het... Uh, ...voor het Centraal Station geparkeerd. Maar dus niet zelf in zo'n gleuf waar je fiets dan in hoort... ...maar tussen twee andere fietsen in. Dat kwam op zich Er is daar wel ruimte voor, maar ja, ik bedoel, het hoort niet. En, uh, uh, dus toen ik een paar uur later weer terugkwam, was hij weg. En niet alleen mijn fietsen waren echt... ...ik denk dat er wel 60 fietsen waren weggehaald. Je zag echt hele kale stukken, zeg maar, in die fietsenstalling... ...en dat heb je normaal nooit. Dus uh, dat, dat was het werk van de aanvak, dat kan niet anders. En ik belde... Kijken, ik kon hem niet meteen die dag bellen ik moest, en de volgende was Koninginnedag, dus ik kon pas weer daarna bellen. Want toen zeiden ze ook, ja, we hebben de hele, uh, hele stad leeggehaald, zo'n beetje, want uh, in verband met Koninginnedag. Nou, oké, okay. maar vervolgens konden ze mijn fiets dus niet vinden. En dan gaan zij dus zoeken in zo'n systeem van wat, wat is het? Nou, het is een gazelle, uh, zijn er zijn nog speciale kenmerken, nou dit, dit en dat. Maar ze konden hem niet vinden. En dat is dus, ik zei, ja, dat is best heel erg raar. Ja. Want het was namelijk niet het werk van een dief. Ja, maar goed, en daar begint dus de hele ellende, zeg maar, <lacht> of het dan wel of geen dief is. Ik vond het nogal toevallig, zeg maar, dat je dan... Uh, de, dat er 60 fietsen zijn weggehaald. En dat uitgerekend die van mij... Door de niet tussen staat. Ja. Een echte, authentieke, originele... Amsterdamse fietsenjunk is weggehaald. Nou ja, die zijn er amper meer in de hele stad. En als zij dus dat hebben weggehaald... Eh, goed. Maar goed, zij zeggen van niet. En dan, dan begint de solemieter. Want dan ga je dus toch daar naartoe. Want dan zeggen ze van, nou, kom anders even kijken. Maar ander, kom anders even kijken. Dat, dat is dan een understatement. Want het is dus in de, het is in, op, op het boornhout. En dat is een inderdaad in de Amsterdamse haven. En daar komt natuurlijk helemaal geen hond, dus daar kan je wel met het openbaar vervoer naartoe. Maar dan ben je dus de halve de trekker gewoon gerust maar de halve dag vooruit. En dan moet je daar dus naartoe en dan ga je dus kijken. Dus die, want er staan er echt heel veel hè? tienduizenden fietsen. En hij is inderdaad niet gevonden, ik kon hem niet vinden. Dus ben ik onverricht door zaken weer teruggegaan eigenlijk. Oh, Wat erg! Ja, nou ja, goed. Ja, tegelijkertijd denk ik ook... Jezus is eerlijk, belangrijk allemaal. Het is maar een maar fiets. Hè, op maar op dat moment... Ja, ja. En vooral omdat het echt... ...dat hij dan weg is... ...en dat hij zegt... ...nou, die is hij toch door een dief. Nou ja, rara politiepet. Lijkt mij... Lijkt mij... Heel toevallig. En hoe zit je verder met de boetes? Want dit is dan een fietsboete wat, wat veel Amsterdammers kennen, denk ik. Maar ik denk ook ja. Utrechters. Ik heb ook in Utrecht gewoond een tijdje. En daar was er ook al wat hommelers. Daar dus, heb ik ook mijn fiets. Daar lag ik trouwens wel iets dichter bij in het centrum. Dat fietsendepot. Maar ja. dit, dit is een... een ja, ik denk dat in veel grote steden mensen zo'n fietsenprobleem hebben. Zit jij verder met boetes? Ben je wel ben ook wel eens gepakt voor wildplassen bijvoorbeeld? Of, zo, of in de auto? Nee, hey, maar wildplassen doen vrouwen toch niet? Nou... Oh, oh wacht, ja... Nee, ik niet. Ik ben 34 hè. Die fase is echt. Heb ik heb even een klein beetje achter mijn gelaat al. <lacht> uh, ja, bij een festivaletje, dan zou ik misschien ook nog indenken dat je dat de nood zo, dat, dan moet je alles in het dik zien. Dan sta je vier uur in de rij. Maar ik ben, nee, ik heb nou, ik zeg wel eens boete nog voor het hard rijden, zoals iedereen. En dan, ja. Maar dan is het altijd in de orde van grote, weet je wel, dat je dat je er tien kilometer over zit. Nooit. Dus niet dat je honderden tijd. euro's moet betalen. Nee, nee, zeker niet. En verder ben je wel een heilig boontje. Ja, uh, yeah, in ieder geval niet iets uh, waar ze op kunnen betrappen, zou ik bijna willen zeggen. Ja nee, ik, ga, ik, ik heb geen auto in de stad. Want, uh, dat, of ik heb geen auto, want in de stad is dat niet ja. zo... Uh, dus handige, de rij Green Wheels. dat is een uh, systeem waarbij je een auto huurt. Er dus zijn hier heel veel autootjes, Wheels autootjes door de stad, dus die neem je dan mee. Oh ja, ik heb trouwens wel een keer een boete gekregen. Omdat ik de Greenwills dan. Want je reserveert hem dan bijvoorbeeld van 2 uur tot 6 uur smiddags. Ja. En als je hem dan om 5, uh, 5 over 6 <lacht> terug. dan kun je dus wel een boete krijgen. <lacht> en hoe hoog is die boete dan? Ja, dat weet ik niet meer. Maar het zijn net van die irritante dingen. Dat je, dat je niet zozeer ergert aan de hoogte van het bedrag. Ik denk dat het al wel 25 euro zijn. Maar meer dat je bedenkt, iemand zit dat dus te. Oh, nee, wacht, wacht, wacht, ja. ja, nee, wacht. Dat. Ik heb het ook een keer boet gekregen, en daar word je dan wel moedeloos van. Omdat je moet hem zeg maar altijd terugzetten dat de tank tot twee uh, nee, één derde is gevuld. Want anders is het uh, asociaal naar degene die naar jou komt. Nou, dat, dat vind ik alles in zijn reden. Dat is logisch ja. Ja, precies. Want ik zou het ook irritant vinden als je wegrijdt. Je, je kan amper wegrijden dat de ander de tank heeft liggen. Erin. Maar nu had ik hem kennelijk. Want je kan het niet altijd inschatten. Soms schiet hij op het moment dat je hem neerzet schiet hij ineens onder dat streepje. En kennelijk was dat een keer gebeurd, want ik let er afkeurig op. En dan, toen had er dus iemand melding van gemaakt. <lacht> en daar... daar... <lacht> en hoe hoog dan... was die boete toen dan? Ja, volgens mij 25 euro. Maar super zonde natuurlijk voor je geld. Maar over dat geld komt wel weer heen. Maar het feit dat je dat doet, dat je dus iemand erbij gaat lappen... dat ja. vind ik een veel zorgelijker ontwikkeling dan... Dan, dan die hele boete nou, eigenlijk. Ja, of ontwikkeling zegt ook weer niet. Maar dat je dat doet, dat je die moeite... dat zou ik dus zelf nooit doen, volgens mij. En ben met je altijd met, het, uh, met, met licht op de fiets? Want het is natuurlijk niet midden in de nacht. Oh, ik dus, het uh... nee, ook niet. Nee hoor. Oh, ik ben veel slechter mens eigenlijk dan. Ja. Dat ik dacht. Ik begon heel heilig aan dit gesprek. Maar ik ben toch een slecht mens. Want inderdaad, met licht... Niet, dat schiet er ook nog wel eens bij in. Ja. Maar dat komt er ook omdat je natuurlijk altijd... je fiets wordt altijd gemold, of je licht wordt Absoluut. altijd gemold... en dan moet je dus weer andere bij hebben... van die, van die opklikbare lichtjes. En die vergeet en zo, je en dan, weer op je fiets of op je jas. je dat weer, of dan weer, of, of dan flik je er weer ergens af... of dan is je batterij <lacht> weer leeg. Nee, dat is waar. Wel degelijk een nou, ik denk ja. dat je beter maar gewoon nu lekker kan gaan slapen... zodat je geen boetes meer kan oplopen. Ja, dat is het beste, ja. En, nou, ja wat, inderdaad, wat zou er nu nog kunnen gebeuren... tussen het moment... Ja. Dat ik jou, dat we nu ophangen, dat, nou, dat, dat wordt heel moeilijk inderdaad. Ja, ik, ik denk dat je heel veilig kan gaan slapen, hoor. Je hoeft je ergens ja, nog over te maken. Ik ben pretty safe. In Dankjewel that. dat je nog bellen Eva. Yes. En een fijne okay. nacht nog. Doeg. Doeg. later. Doeg. Doeg. Doeg. I have right here. Spend my nights and days before. what's right here. Underneath Now. So now I don't ever have to leave met Islands. En ze stonden maandagavond in de Heineken Musical in Amsterdam. En uh, ik was er zelf niet bij, maar ik heb er louter goede verhalen over gehoord. Het moet echt betoverend zijn geweest. Die ex-ex. En het past ook wel zo in die nacht. Vijf minuten voor vier. En dan een beetje dat, dat vage. Dat duisteren. Goedenacht, Je luistert naar Nachtbrakers. BNN uh, Radio 1. En het gaat over boetes. Welke boete heb jij nou voor het laatst gehad? En waarom? Hoeveel kostte die? 0800-1121. Je mag ook mailen, dat doe je naar nachtbrakers.bnn.nl nachtbrakers.bnn.nl Maar bellen is ook geen probleem, 0800-1121 En dat deed Bert ook. Bert, nacht. Bert? Ja, goeiemorgen. Goedemorgen voor jou, voor mij nog een goede nacht ja? hoor. Ik zit nog een beetje in de nachtsweren. Jij zit al in de morgensferen? Uh, nee, nee, nee. Ik ga zo weer naar mijn bedje toe. Oh, je, oh, je zit er eigenlijk ook nog een, een goede nacht voor jou. Ja, eigenlijk wel, ja. Dat, uh... Dat is zo. Ja, <laughs> nog een paar uurtjes en dan, uh, dan ga ik slapen. <laughs> ah, lekker. Ik ook. Nog een paar uurtjes dan ga ik ook slapen. Um, uh, jouw boete, heb jij wel heb je, heb je een rare boete gehad? Uh, ja, hij is uh, achteraf wel kwijtgescholden. Maar... Ook al? Ik heb echt veel mensen aan de lijn gehad... die vandaag zeiden van ik heb een, een boete gehad... maar die is uiteindelijk toch wel weer opgelost, als het ware. Ja, maar uh, kijk, als, als het... Uh, in principe onterecht is, dan, dan dan kan je er ook geen boete voor krijgen natuurlijk. Maar wat had je gedaan? Wat had je uitgesproken? of wat had je eigenlijk niet nou, uitgesproken? Ik, uh, ik was uh, klaar met mijn werk en ik werk twaalf uur op en twaalf uur af en wij doen dan uh, drie, ja ik doe dan drie dagdiensten en dan drie nachtdiensten en ik had mijn auto neergezet en mijn eigen omgekleed en mijn collega die komt dan en die gaat, begint dan. En een andere collega die had de verkeerde tas meegenomen. Dat bleek mijn tas te zijn. Ah. En daar zat uh, al mijn spul in. Van uh, rijbewijs, uh, kentekenbewijs en dergelijke dingen van, uh, van ja, toevallig was ik toen nog te bronnen, ja. Wat er gebeurt, ik ga naar huis, want die auto zou pas om rond de uur of twaalf weer uh, s'nachts terugkomen. Ja, dan ga ik niet uh, zes uur zitten wachten daar zo. Terwijl je om vier uur uh, opgestaan bent. Maar hebben jullie nou allemaal zo'n diensttas of zo? Dat iedereen dezelfde uh, achterkant nee, nee, nee, heeft? Nee, Nee, nee, oh. nee. Toevallig hadden we dezelfde kleurtas. <laughs> ja, dat kan wel eens gebeuren. Maar toen nee. ging ik met mijn brommetje weg. En ik maak een overtreding. Dus ja, daar, daar, daar krijg je een bekeuring voor. Wat dat, deed dat je? Wel te... uh, ik reed een rotonde half over. Want uh, ze waren aan het fietspad bezig geweest. En dan lag er allemaal zand. Ik denk, daar ga ik niet overheen, want dan leg ik taak op een plaat. Mm -hmm. Ik denk, dan pak ik er wel een half. En ja, dat zou je altijd zien. Er kwam er een replicieware aan. Maar ging je dan en die zag mij rij ging je over de stoep <laughs> en die dan, dan, of zo? Nee, nee, nee. Ik, ik nam gewoon de rotonde. De, dus niet de, niet de buitenkant van de rotonde, op het fietspad. Maar ik nam gewoon de, de, de, de normale rotonde, eigenlijk. De rijbaan, de auto, autoweg. Ja, nou ja, dat, dat was een, gewoon een 80 kilometer weg. Gewoon een... Oeh. Nou, niet zo druk in de gemeente, dus. Dus, uh, nou ja, dat had ik gedaan. En uh, hij kon toevallig van de andere kant hij ziet me rijden. En toen is hij achter me gaan rijden. Bleek later. Ja. En, maar ik had, ik, ik had zo'n interzaal op. En ik hoorde wel wat, maar ja, ik zag niks voor de rest. En op een gegeven moment een, ga ik een rolletje op. en Toen nou uh, wordt, een rondknopje. Wordt er getoeterd. Oh, wat word ik En, nou, en ik kijk... Hoor. Ik kijk half af uur mm -hmm. en uh, ja, dan zie ik hem rijden. In plaats van dus ik God, ga het heuveltje over, ik rijd naar beneden en ik rij een klein stukje door ja. en ik zet mijn broelvies neer. Nee, maar niet uit ik zeg, of, of jou luistert dus ja. Hoor jij uh, ook uh, dingen er doorheen of niet? Ja, ik uh, hoor ook dingen ja. er doorheen Ik ga even zeggen dat ze er doorheen zitten. nou toch? <laughs> door de uitzending heen. Oh, hij is al doeg. Ze zei al doeg. Ja, ze zei al weer doeg. Oh, maar dat was de nieuwslezeres die al uh, klaar zit in, uh, in een nieuwsleeshokje. Maar ik hoorde, uh, ik hoorde ook allemaal dingen er doorheen. Maar hij reed ja, hij... dus achter jou, je had een integrale helm op op je brommer... ...dus je hoorde hem niet en je zag hem niet. Nee, ja, hij toeterde een keer en toen keek ik uh, helemaal achterom. Ja? En toen zag ik hem rijden. Nou, toen ben ik gestopt naar de hol. En, en, en een stukje verder gereden, want ja, na een hol uh, gelijk stoppen... Dat, uh, ...dat vind ik nou niet zo wijs, want als je over dat holletje heen komen... Met een noodgang, dan knallen ze gelijk bovenop je. Ja. Maar dat vond hij ook niet allemaal goed. En, uh, ik zeg, nou ja, ik zeg uh, ga een keer bij me in de leer, misschien in de leer dan wat. Dus hij vond me een beetje bij de hand. Oei, moet je mee uitkijken altijd, hè, met politiemensen. Ja, maar als ik, als ik me gelijk heb, dan, dan krijgen ze ook geen, uh, geen gelijk van me. Nee. <laughs> nou, toen, uh, dat werd een beetje van kwaad tot erg. En hij zegt, ja, papier, papieren, zeg. nou, toen heb ik het hele verhaal uitgelegd. Hij zegt, ja, dan had je daar moeten blijven en daar moeten eten. Ik zeg nou, ik, zeg, ik ben al vier uur opgestaan. Ik zeg: Het is nou zeven uur. Ik zeg: Ik wil wel een keertje naar huis om, om te gaan eten. Hij ah, zegt: Ja, maar dat ja, je daar moeten doen. Ik zeg: Alles zit in de tas. Ik zeg: Mijn geld, mijn, mijn pasjes, mijn, mijn rijbewijs. Ik zeg: Echt alles. Hij zegt: Ja, hij zegt: maar ja, hij zeg, Identiteitsbewijs. Ik zeg: Dat zit ook in die tas. Hij zegt: Heb je thuis nog niet? Ik zeg: Ja, tuurlijk, jongs. Ik, ik, ik zeg: Ik heb tien uh, identiteitsbewijzen thuis. Ja, dat ja. vond hij ook allemaal niet zo leuk. En, uh, nou, hij zei, ik kan je ook, ook al opkomen aan het halen. Ik zei, dan moet je dat doen als hij dat wil. ja Nou, en toen op een gegeven moment uh, nou was dat niet te zaken dan. Hij zei, nou hij zei, je krijgt er een bekeuring voor. Ja. Ik zei, nou ja, dat vind ik een beetje flauw. Ik zeg, uh, dit, dit zijn onvoorziene omstandigheden. Ik zeg, wat had ik dan moeten doen? je de politie moet bellen van uh, <laughs> je mijn tas is meegenomen had misschien door, zelf door al, al, al, je misschien zelf al, al de politie kunnen bellen en dan had, had je dit allemaal kunnen voorkomen. Ik wil zo meteen ja. het einde horen Bert, uh, maar zoals je hoorde, de nieuwslezer zit al klaar. Dus uh, ik ga even naar het nieuws van 4 uur en dan praten wij zo meteen nog even verder. Blijf hangen. Ja, zo.